11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Drenthe worden twee mannen vervolgd... die een groot aantal roofdieren zouden hebben vergiftigd. Het zijn twee jachtveldverzorgers uit Anlo en Donderen. Volgens de politie hebben ze kadavers volgestopt met verboden landbouwgif... en die in de natuur gelegd. Zeker vijftig roofdieren als vossen, dassen, haviken en buizerts aten daarvan... en stierven volgens de politie een zeer pijnlijke dood. Ook zou een aantal honden zijn overleden. De twee hebben volgens de politie ook illegaal fazanten uitgezet om op te jagen. Met het vergiftigen van de roofdieren wilden ze voorkomen dat die de fazanten zouden opeten. Op het vergiftigen van dieren staat maximaal zes jaar gevangenisstraf. In het noordoosten van Nigeria zijn tientallen doden gevallen bij een serie aanslagen. Gesproken wordt van 30 tot 60 doden. Volgens getuigen zijn er bommen ontploft bij zeker vier politiebureaus en diverse kerken in de stad Damaturu. Eerder werd ook een militair hoofdkwartier aangevallen. Verder waren er verschillende bomaanslagen en schietpartijen in steden in de buurt. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. In het noordoosten van Nigeria voert de radicaal-islamitische groepering Boko Haram strijd tegen het regeringsleger. In Colombia heeft het leger de leider van de guerrillabeweging FARC gedood. Alfonso Cano stond sinds 2008 aan het hoofd van de FARC, die al jaren strijdt tegen de regering... De laatste jaren richt de beweging zich voornamelijk op criminele activiteiten, zoals ontvoeringen en drugshandel. Cano kwam om het leven bij een militaire actie in het zuidwesten van Colombia, waarbij een FARC-kamp in de jungle werd gebombardeerd. De dood van Cano is een overwinning voor president Santos, die kondigde vorig jaar aan dat hij hard zou optreden tegen de FARC. Het Nederlandse korfbalteam is opnieuw wereldkampioen geworden in de finale van het toernooi in China. Versloeg Oranje het nationale team van België. Uitslag was 32-26. Het is de achtste keer dat Oranje wereldkampioen korfbal is geworden. Dan het weer: bewolkt en langs de westkust kans op regen. Vanmiddag meer zon en een maximumtemperatuur van 18 graden. Morgen droog, dan is het 12 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag naar Utrecht starten ze de knooppunten Oude Rijn en Lunetten, een file van 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A27 richting Hilversum, Almere. Daar starten ze hout en knoop, lunetten, file van 4 kilometer. Doei, tabi, de tot ziens, Hoi. Oh, groeten, ajuus. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart.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 Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij kent de Griekse premier Papandreou goed. Ze waren minister van Buitenlandse Zaken in dezelfde periode. Dus hij kan weten wat hem beweegt. We vragen het hem straks. Jaap Doopscheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Oud-secretaris-generaal van de NAVO. En nu hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk in Leiden. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Dank u wel. Goedemorgen. De eurocrisis heeft zo langzamerhand geleid tot een politieke crisis. Hoe bezorgd moeten we zijn? En heeft de politiek nog wel een antwoord op problemen? Daar gaan we over praten met twee senatoren uit de Eerste Kamer. Helene Dupuis voor de VVD en Roel Kuiper van de ChristenUnie. Welkom, beide. En u kunt ons ook horen op troskamerbreed.nl. Vandaag niet te zien, want geen webcam vandaag. Ja, zoals altijd de kranten van de zaterdag. En dan pakken we er de Volkskrant bij met een interview... Uh, met Paul Snabel van het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau. En die oppert in dat interview, dat mensen hun eigen huis moeten gaan zien... als een investering voor de toekomst van hun zorg. Je huis opeten om je zorg te kunnen betalen. Nou, Ik lees het maar even voor, want het is erger dan ik het nu zeg, denk ik. Uh, het idee is om het eigen huis en het pensioen met zorg te verbinden. En als ouderen hun eigen huis hebben... zouden ze de waarde kunnen inzetten om de zorg te financieren. En nu uh, lijkt het erop dat uh, het huis is het geld wat erin zit voor je kinderen als je die hebt. Mm. Kortom, uh, dan denk je iets voor de oude dag te hebben. Mevrouw Dupuy. En uh, dan ja, staan ze bij is, uh, de deur. Ik heb het gelezen uh, en ik heb daar mijn gedachten bij. Kijk, het hele probleem in die gezondheidszorg... begint heel ergens anders. En dat is dat er bij het gebruik van de gewone geneeskunde. Geen enkele drempel wordt ingebouwd. En uh, dat zou dus eerst moeten doen. Moet zou we moeten kijken of door eigen betalingen de mensen kunnen overreden om minder van de zorg te gebruik te maken. En die eigen betalingen moeten natuurlijk ook in de CARE, in de, in de langdurige zorg moeten die betaald worden. Maar er zou misschien wel eens nog een verschuiving kunnen van de gelden die naar de CARE gaan uh, vanuit de CURE. Dus ik, uh, ik ben maar... nog niet aan dit uh, thema toe. Er uh, dus zijn noem... eerst nog een heleboel andere dingen. Nog. Maar noemt u eens een een we heeft het care en cure. Hè. Care is zorg en cure is behandelen. Is maar gewoon geneeskunde, Geneeskunde. Ja. Uh, maar, maar noem dan eens een voorbeeld wat we gewoon beter nu al zelf kunnen bepalen... in plaats van dat ze straks nee. bij de deur staan om uh, te zeggen dat je je huis moet opeten. Nou ja, je zou bij gelijkblijvende of lagere premies voor de ziektekostenverzekering... zou je uh, een, een eigen betaling per verrichting die een patiënt krijgt kunnen... Uh, starten. En dan zou ik ook nog wel voor een systeem zijn waarbij de allerswakste en de, de chronisch zieke dus uiteindelijk een verrekening krijgen. En, en het wordt gecompenseerd. Maar je moet de mensen dwingen uh, zich te realiseren dat het naar de dokter gaan geld kost. En, en de veelgebruikers, vind ik, moeten ook meer betalen. Maar goed, dit specifieke voorstel, ja. als, als, als hij daarover begint snabel, belangrijke adviseur van het kabinet. Ja, wat van met de huurders? He, hoe moet dat dan? Ja, die krijgen geen zorg ja, meer, maar dus, die hebben niks ik, om op te eten. Ja, dus dat, het is zulke systemen, daar moet je heel goed over doordenken. Dus ik ben er nog niet rijk voor. Meneer Kuiper, daar even over. Uh, hij zegt, Schnabel, in de krant dat de politiek dit nu misschien nog niet aandurft, maar dat het eigenlijk onontkoombaar is, dat we die kant wel op gaan. Ziet ja. u dat zo? Uh, je zou het ook kunnen lezen als een bijdrage aan de discussie over de woningmarkt. Hè? En dan moet je zeggen dat dit nog niet echt dempend werkt <laughs> en rust brengt op de, op de woningmarkt. Ik denk dat mensen er ik... heel erg boos over worden. Ja, die ik... hebben dit bedacht. Gisteren zei de premier nog in zijn persconferentie toen het inderdaad over die woningmarkt ging. De hypotheekrente aftrek. Toen zei hij nee het eigen huis is juist voor de vorming van het eigen bezit. Dat mensen iets hebben voor later. Een appeltje voor de dorst. Nou daar ben ik het in principe ook helemaal mee eens. Ja maar dat appeltje is nu voor de zorg. Want, want ja. Ja, dit, dit raakt natuurlijk echt aan de, aan de vermogensvorm, ook om, aan het motief van mensen om, om het eh, vermogen sparen. om te sparen, ja. om hun vermogen ook echt in, in, in hun huis te stoppen. Dus ik hoop dat het nooit zo ver hoeft te komen. Maar, maar dan toch eventjes misschien de knuppel in het hoenderhok, ook misschien eventjes in de richting van u, meneer de Hoopscheffer. Als mensen sparen voor hun oude dag, dan hoort daar toch ook sparen voor je zorg bij? Of is dat nou ja. zo'n rare gedachte? Nee, eh, ik vind alleen dat, dat eh, wat Snabel hier doet moet je voor oppassen. Dat is, dat is mensen enorme schrik aanjagen. Iedereen weet, mevrouw Dupie zegt dat terecht, dat de zorg in de komende tijd veel duurder zal worden. En dat ook de eigen bijdrage die wij allemaal aan onze zorg moeten geven, dat die hoger zal worden. Alleen uh, dat onmiddellijk koppelen aan het eigen huis... Uh, dat vind ik eerlijk gezegd uh, het creëren van onrust. En daar moet je een beetje mee oppassen. Mag ik daar nog een anekdote ja, aan toevoegen? Ja. Want mijn vader was huisarts in Rotterdam. En die kwam een keer laaiend van woede thuis. Want hij was in een bejaardenhuis geweest... waar uh, mensen die een heel erg klein spaarvermogentje hadden opgebouwd... op eigen kosten zaten in het rotste kamertje van het gebouw. Terwijl de mensen die niks hadden... Uh, de kamers met balkon op, op het zuiden in de zon hadden. En mijn vader vond dat zo ontzettend onrechtvaardig. En dat is het probleem wat hier ook achter zit. Als mensen zelf een beetje sparen... Uh, et, en dan uh, net veel, genoeg hebben om het zelf te betalen... dan hebben ze wel de slechtste kamers. Het is nog steeds zo. Ja, maar goed, het, het blijft wel gewoon een feit... dat die zorg bijna onbetaalbaar dreigt te worden. En als mensen dan geld sparen... Ja, dan moeten ze dat misschien ook zelf maar inzetten... om hun zorg te betalen. Nou, dat kun je ook via een extra verzekering doen. Er zijn allerlei andere oplossingen, maar dit is de slechtste. Het eigen huis blijft het heilige huis? Nee, nee, dat is ook weer niet zo. Maar dit, dit niet, niet maar, zo. Maar even vastgesteld, want het is een heel gevoelig onderwerp. Meneer Kuiper, u bent tegen. Ja. Uh, mevrouw de Bie tegen. Je hebt de ik vind dit tegen. geen manier om, om noodzakelijke solidariteit af te dwingen. En uh, de opmerking over de huren is volstrekt terecht. Dan krijgt een huurder dan niet meer uh, zorg of zijn gieprik. Uh, ik denk dat je aan de verkeerde kant van het debat begint. En dat het debat okay. moet gevoerd ja. worden. Dat is volstrekt helder, want die kosten reizen de pan uit. Dat weten we ook allemaal. Dus dat het allemaal zo blijft als nu, is ook uitgesloten. Uh, maar ik vind het eigen huis daarvoor inzetten eerlijk gezegd aan de verkeerde kant beginnen toch ja. benieuwd, want het is wel een advies van Paul Snabel en het is um, ja. wel een belangrijk advies. van Hij is ook al rode toch? Ja, ja. ja, ja. Oh, Goed. dat zit erachter. <laughs> denk daar. ik. Ja, ja. Het komt van links, deze aanval. Dat denk ik. Oh. We gaan even naar een andere kant kijken. De opening van de Telegraaf van vandaag, de staatssecretaris van Justitie, um, Fred Teven, die zegt daarin dat hij het verlof van gevangenen wil beperken. Dat mag niet meer automatisch. Nu is het zo dat gevangenen na verloop van een bepaalde tijd uh, op weekendverlof mogen, en als ze een straf er bijna op zit, dan mogen ze, dat is iets van 18 maanden van tevoren, mogen ze ook af en toe met verlof. Dat moet nou maar eens afgelopen zijn, zegt Teven. Gevangenen moeten hun verlof verdienen en dat moet ook ergens goed voor zijn. Bijvoorbeeld als je je rijbewijs moet verlengen, nou dan mag je er een dagje uit dan mag je ervoor zorgen dat dat gebeurt, maar dat is dan per definitie niet in het weekend ja. natuurlijk. Meneer Kuiper, hoe kijkt u naar dat plan van Teven? Ja, ik uh, heb het ook gelezen en ik uh, begrijp ook dat het erom gaat dat uh, verlof en andere uh, voorzieningen, dat je dat uh, voor een gevangene niet uh, moet zien als een uh, als, als een recht, hè, maar als een gunst. En dan ja. dus koppelen, het nou koppelen ja, aan het hele strafregime. Uh, ik vind dat uh, eigenlijk wel, wel heel redelijk. Ik denk dat heel veel mensen denken... goed, iemand zit in de gevangenis en dat is ook niet zonder reden. Nee, dus nee. laat hem hebt... maar, maar eens zien. Uh, je je hè, hebt ook wat geen wat je... vakantiedagen in de gevangenis. Je hebt geen nee. vakantiedagen, nee. geen CAO en nee. uh, niets van dat alles. Dus uh, ik vind het helemaal niet vreemd. Als je naar gedrag van gedetineerden kijkt en zegt oké, okay, hoe vertaalt moet ze dat nou doorvertalen naar ja. nou, bepaalde verlofregeling? Ja. Of komt wat ook. komt ook meer tegemoet aan ja, het gevoel, denk, het rechtsgevoel ja, van de mensen buiten? Ja, de ja Ik denk dat heel veel mensen in het land soms ook gewoon niet snappen. Waarom mensen soms met hele, die hele zware misdrijven ja. hebben geplicht uh, heel royaal uh, verlof krijgen en dan soms er nog van doorgaan ook. Hè, weet je wel, dat ja. Ja, is We maar altijd af, hoe is dat nou in het buitenland? Weet jij dat? Ja, daar volgens mij zijn ze daar niet zo soepel als wij altijd zijn. Nee, ik denk dat uh, als ik gedetineerde zou zijn... Uh, heel snel zou kiezen voor het in de Nederlandse ja, gevangenis... Uh, als je het vergelijkt met, uh, met buitenlanden. Ik vind het goed dat deze discussie gevoerd wordt. Dus ik ben het, uh, ik ben het eens. Uh, je moet je aan de andere kant ook beseffen... Uh, dat bijvoorbeeld, is dus geloof ik vandaag een open dag... Dat, dat is ook de reden dat TV hier dat hiermee komt vandaag. Ja, open dag voor de gevangenis. Stichtingen, stichtingen, oh, dat klinkt altijd zo raar. Ja, open, open dag van de gevangenis is misschien wat merkwaardig. In het licht van de deur <laughs> oh, gaat oh, maar naar één kant open. Op, ja. dus ga er vooral niet maar, heen. Uh, maar om, om een woord te gebruiken wat daar weer direct bij aansluit, uh, het moet niet ten koste gaan van bijvoorbeeld stichtingen als Exodus. exodus voor voormalige gedetineerden. Die mensen weer voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Je moet denk ik dat onderscheid maken. Maar ik vind het in het algemeen juist dat als je in een gevangenis zit, gedetineerd bent, dat je ook gedetineerd bent. Maar goed, ja. ons gevangenissysteem is erop gericht... aan de ene kant te straffen, maar aan de andere kant ook te resocialiseren. Mm -hmm. Het verlof is daar een onderdeel van. Mm -hmm. Als je dat verlof gaat beperken... Wat komt er dan nog terecht van die resocialisatie? Ja. Mensen er weer op voorbereiden, nee. weer terug komt in ja, te ja, de maatschappij. Dus ja. Daar komt al niks van terecht. Ja, dus 70, 80 procent recidiveert weer. Ja. Dus we moeten het hele motief nou eens een keer op echt goed bekijken. Ja, maar goed, ja. is dan de uiteindelijke oplossing? We sluiten ze op, we gooien de sleutel weg, ze komen ik, er nooit meer uit. Ik kan nee, maar... het probleem niet oplossen in vijf minuten... maar de, de, de, de recidive percentages zijn veel te groot. Ja, maar deze nuance Kruper. is al aangebracht, als ik het goed lees in het voorstel. Dus als uh, gevangenen... He, inderdaad zich ook echt zelf voorbereid op het terugkeer in de, in de samenleving, dan gaan de deuren he, ook naar die andere kant toe ook heus wel open. En dat is ook terecht. Ja, mevrouw de Piet is ook wel een beetje stoere taal van teven en opstelt die daar op dat departement zit, nou ja, of niet? ja, ik hou wel van de mannen. Oh. Dus ja, het zijn nu partijgenoten. <laughs> ja, laten ja, we, we dat ook niet ja, dat nou, ga, ga ik ook doen vanochtend. Ja, dit waren de kranten. Weekoverzicht. De Griekse god Zeus was ooit verliefd op het mooie meisje Europa, maar dat is lang geleden. De liefde tussen de Grieken en Europa is inmiddels een tragedie. Of, zo u wilt, een chaos. Ook al zo'n woord van Griekse oorsprong. Fijne Asterix, lees ik altijd met plezier. En dan zie je ook dat soort rare Romeinen dan in dat geval. Maar die Grieken kunnen er ook wat van. Die Grieken, ze kunnen er wat van. Even leek het een compleet Griekse week te worden, maar er was natuurlijk ook nog Mauro. Ook een soort Griek, als je bedenkt dat een groot deel van de politiek ook van hem graag af wilde. Ik weet alleen dat er geen uh, wat er de afgelopen week is gebeurd, dat dat uh, niet voor herhaling vatbaar is. Niet voor herhaling vatbaar. Toch wordt er in de politiek zoveel herhaald. Elke oplossing roept een nieuw probleem op en meestal blijkt dat weer hetzelfde probleem. Nou, ik vind het buitengewoon teleurstellend dat de duidelijkheid die nu eindelijk had kunnen komen niet is gekomen. Herhaling en geen duidelijkheid, het komt vaker voor. Ook bij de twee CDA'ers die eerst tegen zijn, dan weer voor en dan ineens toch weer tegen. Het zijn niet onze termen, maar het wordt wel eens het jo-jo-gedrag genoemd. Nou, daar hebben we niet zo heel veel mee te maken. Ik heb te maken met wat wij als CDA vinden. Over Mauro ging dat. Even leek het Mauro eruit en ook de Grieken eruit. Maar de stand van vandaag is Mauro erin en ook de Grieken erin. Want ook het Grieks referendum bleek een jo-jo. Het ging eerst wel en toen toch weer niets door. Dat laatste kwam niet slecht uit. Hoefde er hier nog even geen besluit te vallen. De minister-president zegt nu, ik vraag van de Kamer geen groen licht. Ik zou zeggen, dat komt mooi uit, want van de Partij van de Arbeid krijgt hij dat ook niet. En zo was het deze week precies. Geen groen licht, geen rood licht, eigenlijk sowieso nog geen licht in de duisternis. Er is ook helemaal nergens groen licht over te vragen. Alles moet nog worden uitgewerkt verder. Alles moet nog worden uitgewerkt. Uitgewerkt lijken trouwens ook sommige gemeenteraadsleden. Al zijn sommigen nog niet eens begonnen met werken. Was althans een fenomeen dat de PvdA deze week signaleerde. Alle raadsleden die werken zich heeft geslagen in de ronde om het volk te vertegenwoordigen. Er is een beperkt aantal die dat niet doet... Die... Tegenvalt, maar intussen ontvangen ze wel een vergoeding en die rotte appels die moeten eruit. Rotte appels, spookraadsleden noemt de politiek ze wel. We trekken de vergelijking niet door, want voor je het weet hebben we het over spookpolitiek. En is de Tweede Kamer een spookhuis waar het kabinet door muren en ruiten gaat. Als u deze regering niet tegenhoudt, dan gaat deze regering door. In alle onrust en onzekerheid toch van onze kant de voorspelling. Twee zaken waarin niet wordt gejojoed. Ook volgende week gaat het weer over de euro. En ook dan steunt de oppositie nog steeds dit kabinet. Ik dank u voor het compliment. Tros Radio 1. 16 minuten over 11 En u luistert naar Toskamerbreed. En tot 12 uur praten we met Helene Dupuy, VVD eerste kamerlid. Roel Kuiper, eerste kamerlid voor de ChristenUnie en Jaap de Hoopscheffer hoogleraar internationale betrekkingen nu. Maar we kennen hem natuurlijk vooral als voormalige minister van Buitenlandse Zaken en de baas van de NAVO, om het zo maar te zeggen. Om met u te beginnen, meneer de Hoop Pap Papandreou, de premier in Griekenland, die kent u goed. Wij waren uh, dezelfde tijd minister van Buitenlandse Zaken. En uh, hebben daarna ook nog uh, contact gehouden. Wat betekent dat? Nou, Dat betekent dat je zo iemand wat beter kent en wat beter volgt dan je andere politici volgt. Je hebt natuurlijk vele collega's. Mm. En uh, met Jorgos Papandreou uh, is dat iets intensiever dan met anderen. Ja, heeft hij eigenlijk nu nog contact met hem? Van tijd tot tijd, uh, schriftelijk, uh, met kerstmis, zoals dat dan heet. En je komt elkaar wel eens tegen op conferenties. Maar onlangs ja, ook nog, in het kader niet, van dit niet, uh, nee, gebeuren nee, niet, niet, uh, niet in het kader van, van dit nee. gebeuren. Hij heeft het nu natuurlijk veel te druk om met mij of andere contact te hebben. Ja, als hij aan u zou vragen, uh, zou jij dat doen, uh, Jaap? Een referendum uitroepen over deze weerbarstige kwestie. Wat zou u dan zeggen? Dan uh, zou ik hem hebben gezegd, uh, uh, Jorgos dat lijkt me geen goed plan. Maar uh, ik zeg daar tegen u bij uh, dat we niet verbaasd moeten zijn dat Papandreou toen hij in de gaten kreeg uh, dat wat hij allemaal wilde en voorstond uh, niet meer gesteund werd door zijn achterban, zijn eigen partij en door zijn eigen volk de democratie zijn werk doet. Europa heeft twee dagen gewacht en terecht... tot mevrouw Merkel in het Duitse parlement, de Duitse bondsdag... de meerderheid achter zich had om naar Brussel te gaan... en het akkoord uit te onderhandelen. Dus als Papandreou de steun van zijn achterban verliest... Uh, en dan een middel vindt... ik vind het verkeerde middel via het referendum... Ja. en het is ook anders afgelopen, zoals we allemaal weten... om de democratie zijn werk te laten doen... dan kun je hem daarom niet bekritiseren. Maar is het, goed, ja. is het een, een, een meesterzet geweest van hem? Ik bedoel, ho, ho, u, u, u kent hem. Ja. Ho, ho, hoe denkt hij? Vanaf de buitenzijde, en, en ik, ik denk dat uh, mevrouw Dupri en de heer uh, dat ook weten... lijken politici altijd bezig met meesterzetten. Uh, terwijl het dat heel vaak niet zijn. <grijg> Wat bedoelt u nou eigenlijk? Dat, dat het eigenlijk mee, sukkels zijn, dat, dat maar wij mee, denken dat van niet. Ze willen dan, dan goed mee dat Waar u en wij mogelijk vaak denken dat men met meesterzetten bezig zijn... De chaos regeert. En ik denk dat in Griekenland ook de afgelopen dagen de chaos heeft geregeerd. Er is ook nog een soort halve paleiskoep tegen Papandreou uitgevoerd door zijn minister van Financiën. Uh, gisteren heeft hij vannacht heeft hij een vertrouwensstemming in het Griekse parlement uh, gehaald. Uh, 153, 145. Dat is maar een kleine meerderheid. Hij heeft het overleefd. Hij moet nu zien dat hij andere coalitiepartners in zijn uh, regering krijgt. Nou, De nieuwe democratie, minister Samaras, uh, heeft gisteravond of vannacht gezegd dat wil ik niet. Dus de chaos is nog allerminst voorbij. Ja, maar goed, hij, hij, aan het begin van de week toen hij over dat referendum begon... toen dacht iedereen, die man is gek geworden. Ja. En die moet eigenlijk onmiddellijk weg en wat, wat bezielt hem. En uiteindelijk staat hij daar nog steeds. Hij is heel ver gegaan met dingen te vragen. En gisteren hebben de mensen toch, een kleine meerderheid... vertrouwen in hem uitgesproken. Ja. Ik vind dat eigenlijk wel slim. Nou, je kunt dus, je kunt dus zeggen dat het saldo voor Joris Papandreou... geen slecht saldo is. Uh, alleen... Nu komt het erop aan, hij heeft nu die vertrouwensstemming uh, heeft hij gewonnen... kan hij voldoende steun genereren om in een coalitie en dan is dus de vraag met wie, want hij moet... Als de grootste oppositiepartij niet meedoet. Die grootste oppositiepartij is natuurlijk bij uitstek ook verantwoordelijk voor de chaos die het in Griekenland is. Waar we daar ook geen, niet, niet omheen draaien. Als hij niet erin slaagt om de grootste oppositiepartij zijn coalitie te krijgen. dan moet hij het van kleinere partijen hebben. En dan is zijn toekomst nog allerminst verzekerd. Dus voordat we ons rijk rekenen. of hij zich rijk rekent met het winnen van deze vertrouwensstem in het Griekse parlement. Uh, het is nog te vroeg om zo'n conclusie te trekken. Maar hij is wel in, een integere politiek. Kussen hij is een begeten. zeer integer politicus. Doe, ze moeten het van hem hebben. Maar ja. de vraag is of hij de kans nee, het heeft. Juist. Hij is een, hij, het is een integer politicus. Zo ken ik hem. En dat is het voordeel van zo'n man te kennen. Het is een, een milde politicus. In tegenstelling tot zijn vader. Wat een, wat een, een, een, een redelijk stevige rouwdouwer was. Uh, hij, is, hij is een, een, een, een milde man. Kun, kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Want hoe, hoe heeft u hem dan leren kennen als een milde man? Nou, je, merkt dat in, je merkt dat in de vele vergaderingen waarmee je zit. Uh, is iemand consensusgericht is iemand permanent een Pap uh, Papandreou is een man die eerder consensus zal zoeken... dan scherp zal slijpen. Ik, ik heb geleerd in die vele jaren internationale politiek... dat persoonlijke contacten ook daarvan ongelooflijk groot belang zijn. Van eminent belang zijn. En, en uh, uh, ik vond hem een verbinder uh, veel eerder dan een scherpslijper. En misschien komt hem dat nu te stade. Ja, nog, nog één punt. U bent uh, de nummer één geweest van de NAVO. Dus u kent uh, uh, militairen, zou ik maar zeggen, ook heel goed. Het is bijna onopgemerkt gebleven in de, in de melee van de berichtgeving. Uh, maar er zijn uh, generaals of kolonels, ik weet niet precies... Uh, die zijn op non-actief gezet daar in Griekenland. Is dat achter de schermen ook nog een factor van betekenis... of een vrees die wij moeten hebben? Dat die opeens op de tank springen en... Ik ben daar persoonlijk niet bezorgd over. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet precies de achtergrond heb kunnen achterhalen... waarom nu in deze chaos ook nog uh, is besloten om een aantal uh, militairen de deur te wijzen. Is dat toeval? Ja, dat vraag je. Ook. Ja, dat kun je afvragen. Ik, ja? ik durf nou, daar eerlijk goed, gezegd die... uh, geen, uh, nee. geen definitief antwoord op te geven. Ik, ik, ik weet dat commentatoren van het nieuws, je ziet dat ook in Nederland permanent altijd overal een pasklaar antwoord op hebben. Uh, dat heb ik niet in, de, in dit opzicht. Ik wil wel zeggen dat ik niet bevreesd ben uh, voor uh, de Griekse democratie. Maar hoe, krijgt, ja. hoe de krijgt de regering van Griekenland de bevolking op zijn lijn. Dat is een meer algemeen probleem uh, als je kijkt naar Griekenland en Papandreou... Uh, die politieke steun zoekt voor zijn standpunt. Ik vertaal het nu even naar Nederland. Rutte en deze coalitie komen ook niet vreselijk ver... op het moment dat ze in de Tweede Kamer... en daar speelt natuurlijk de Partij van de Arbeid een cruciale rol... de steun van de meerderheid niet hebben. Met andere woorden, ik zeg nog maar eens... je kunt makkelijk verwijten richting Papandreou opstapelen... maar het is in alle landen zo... Mm -hmm. Zoals Helene Dupuy terecht zegt, de, de kloof tussen wat de burger van Europa vindt en wat de elite vindt... ik ben daar zelf overigens ook onderdeel van, is levensgroot. En het is niet alleen in Griekenland een, een, een langzamerhand vrijwel onmogelijke opgave... om burgers ervan te overtuigen dat Europa echt zin heeft... en dat het voor onze pensioenen, uitkeringen en toekomst ontzettend belangrijk is. Ja. In Griekenland gelooft men dat niet. In, in, in, in, in Nederland gaat eh, ja, het ook wat minder. Meneer ja. Kuijper, uw partij, ChristenUnie, is ook altijd uh, behoorlijk kritisch in de richting van Europa. Hoe heeft u de afgelopen week van onrust uh, ervaren... Ja, um, ergens ook heel um, ontnuchterend. Hè? Want um, er, er valt ook wel iets in elkaar nu. Een, een soort een Europees kaartenhuis, een, een Europees uh, dromenhuis uh, valt uh, in elkaar. En een van de dingen, ik ben het heel erg eens met dan iets van de, de hoop Scheffer uh, over Griekenland. Maar een van de dingen die erbij wel genoemd worden, is dat die bevolking dat toch eigenlijk al helemaal op zijn rug ligt. Hè? Dat die hele samenleving wordt ontwricht. Er, er gaan zulke, er wordt zo'n enorme... Banksgroef op die samenleving. Uh, alle gezet. bezuinigingen die er bezuinigingen, in Griekenland moeten worden doorgevoerd. Uh, kortingen op salarissen van 50%. Dat is nou, eigenlijk je, abnormaal. De, de, hier wordt natuurlijk een samenleving uitgevrongen. En, en dat is met alle ja, economische. Wij, en en wij. dat doen wij met alle economische financiële logica. Moet dit dus nu gebeuren? En als we nog even doorgaan, dan gaat het dus in Italië en Spanje. Ja, ook zo in Spanje is het natuurlijk ook al heel erg. En eigenlijk beseffen we dat hier in ons land nog onvoldoende... wij zitten toch nog in betrekkelijke welvaart. We merken over de brede linie nog niet wat ze daar merken ik hoorde trouwens dat Berlusconi gisteren zei dat de restaurants nog vol zijn. Ja, het gaat heel goed over. Wat voor crisis ja, hebben ja, we eigenlijk? Ja, ja, zei die. Ja, ja. Nee, Vliegtuigen het gaat zitten vol. Restaurants het is zitten vol. Niks aan ja, de hand. Het is natuurlijk heel, heel ernstig. En die, en die bevolkingen, die, ja, die, die gaan zich nu uiten. En dat democratisch gat waar we het over hebben, in verband met Europa, dat doet zich dus daar nu heel concreet voor. En dat legt dus wel iets bloot. Hè. Daarom zeg ik ook, je gaat ook wel een soort dromenhuis aan diggelen. Ja. We hebben al lange tijd nog in Europa. Kunnen teren op het idealisme, denk ik, van de grondleggers van Europa. De mensen als Schumann en Delors en zo, die grote idealen hadden over Europa. En nou zien we eigenlijk hoe zwak of de constructie is. Democratisch gat, zegt u. Voelt u dat zo, mevrouw de? Ja, P? nou ja, kijk, we hebben in de eerste kamer een apart bureau moeten oprichten om alle richtlijnen die uit Europa gecontroleerd moeten worden. Dus dat gebeurt gelijk door de eerste en de tweede kamer vanwege de tijd. En het is werkelijk ongelooflijk wat Europa zich permitteert. Ik bedoel wat de commissie voor richtlijnen uitvaardigt die volstrekt buiten het bereik van de drie pijlers vallen. De drie pijlers is uh, economie, buitenlandse zaken, veiligheid, justitie. Dat zijn de kwesties waar de commissie zich de Europa Europese commissie dat is, toch, dat is toch juist, drie pijlers en de rest is voor de nazistaten. Maar wat er ook allemaal over gezondheidszorg, over onderwijs komt... het is echt sociale verzekering. Alsof dat niet echt iets is wat bij een cultuur van een samenleving behoort. Ik vind het buitengewoon irritant. En ik vind onbegrijpelijk dat daar op het hoogste niveau in Europa... niet kritischer ja. naar gekeken mag ik wordt. Mag daar een voorbeeld van geven? We hadden de week in de Eerste Kamer hadden wij dus een voorbeeld... dat we krijgen te maken met de Europese... Richtlijn over het controleren van binnengrenzen. Ja. Dus de binnengrenzen. Ja, dat ja, mag dan niet meer. En ineens gaat de Europese Commissie zeggen... ja, maar wij willen dat uh, controleren ja. hoe dat gaat. Hoe landen ja. dat gaan doen. Hoe ze hun binnengrenzen zelf nog weer kunnen bewaken. Nou, dat is toch idioot. Dat dus is ook een brief ja, We hebben toch nu. een Schengen-akkoord en zo. Ja, maar het is het in het kader van de Schengen-akkoord... Ja. gaat de Commissie, en dat gebeurt dus steeds, die gaat zuigen... Die gaat beleid wegzuigen onder de nationale overheden weg om bepaalde dingen in de, in de eigen ja, competentiesfeer te trekken. En dat gaat altijd continu door. Asiel en ik, ik vind ook dat het, het moet stoppen. Ja. Maar dat was toch nou juist uh, de bedoeling van uh, Europa? Je noemt het een droom. Uh, maar, nee. maar meneer De Hoop Scheffer, het was toch juist de idee dat we het samen gingen doen en dat we samen zoveel mogelijk hetzelfde zouden winnen? Ja, dat is juist. Mijn, mijn antwoord uh, aan mijn beide gesprekspartners zou zijn: uh, We zijn er wel allemaal zelf bij. We zijn in Nederland uh, over het algemeen vrij laat met het reageren op richtlijnen, uh, parlementen, nationaal parlement. Uh, Eerste Kamer, Tweede Kamer, zijn zeer belangrijke instanties uh, om wat dat betreft het proces te controleren. Maar uh, als ik u even mag onderbreken, u zegt we zijn er zelf bij. Is dat nou niet juist het gevoel van de burger die het gevoel heeft, we zijn er helemaal niet zelf bij? Daar het wordt allemaal over in. ons hoofd heen besloten. Dat, dat, dat is juist, maar toch zeg ik, en dan blijf ik de lans voor Europa breken, maar toch, is het Europese project voor de uitkeringen, voor de pensioenen, voor de concurrentiepositie van Nederland, van zodanig eminent belang eh, dat de politiek het niet kan opgeven. Maar ik constateer met u en met mevrouw Dupuy en de heer Kuiper die geweldige kloof... Want we worden niet meer gevolgd. De tamboometre is zo ver voor de fanfare gaan uitlopen... dat die fanfare de hoek is omgeslagen... en niemand meer weet uh, waar de muziek gemaakt wordt. In ieder geval, het klinkt niet meer. Er is maar, een enorme vertrouwenscrisis dat is aan is juist. Gang. Goed, maar dat mag Mensen geen, geloven het niet maar meer. Maar dat mag geen reden zijn... en dat is een oproep ook aan politieke partijen in Nederland die ik doe... het mag geen reden zijn om me daar maar de handdoek in de ring te gooien... en te denken dat er een alternatief is. Hmm. Maar ik verzet mij met Hélène Dupuy en met de heer Kuiper tegen het Europees parlement... wat op een gegeven moment roept... iedere fietser moet een geel hesje dragen. Dan zeg ik ook, dat maken wij zelf wel uit. En zo geldt dat op vele andere terreinen natuurlijk ook. Ja. Kijk, als je verdwaald bent, okay. dan is het altijd goed om een paar stappen terug te doen... Naar, de, naar het kruispunt waar het allemaal begonnen is. Ik denk dat we in Europa een paar stappen terug uh, moeten gaan doen. En ook eens over toch wel opnieuw moeten gaan nadenken over... Ja, dat hier toch nationale staten zijn die met elkaar samenwerken. Dat moet de basis blijven wat ja. mij betreft van uh, de Europese gemeenschap. He, dus dat het, het zijn nationale, soevereine gemeenschappen. En dan past het niet, ook niet aan de Europese Commissie om dat wel formeel te erkennen. Maar intussen materieel die nationale soevereiniteit uit te hollen. En, ja. en dat moet echt stoppen. En we zien ook tot wat voor zwakke constructie dat nu leidt. leidt als er besluiten moeten worden genomen nee, he, rondom maar, de euro. Maar hoe vertaal je dat nou concreet? Want uh, uh, in de tussentijd vinden de burgers... die, die zijn hoe langer hoe ongeruster. Ja. Uh, uh, ook, ook, uh, niet alleen de burgers zijn ongeruster... ook de intellectuelen zeg maar, zijn ongeruster. We hebben hier eventjes de Belgische krant De Tijd erbij. Die hebben 50 uh, ongeruste intellectuelen op Zo, een rijtje in gezet. in België. Ja, ja. Ik, ik keek al naar u. Ik dacht, dat gaat hij zeggen. En ja. uh, wat doen we met die ongerust? Hoe kun je die ongerustheid dan toch ook een stem geven? Ja. Dat doet de PVV nu. Hè. Het speerpunt van de PVV is niet meer de islam... maar het is anti-Europa zijn... Dat is heel erg duidelijk, SP, ook in de Idem. Eerste Kamer. En SP, de sp Idem. En je ziet hoe goed het met die partijen gaat. Ja, maar, wat, ja, maar wat, u daar... wat, wat, wat, wat bedoelt u daar dan mee te zeggen? Ik bedoel daarmee te zeggen dat die dus een stem vertolken... die uh, veel breder in de Nederlandse samenleving besproken moet worden. Ik zeg niet dat... Ik ben ook uiteindelijk met uh, Jaap de Hoop Scheffer eens... dat wij niet zonder Europa kunnen. Maar we kunnen misschien wel zonder dit Europa. Mm. En daar moeten we... Echt veel serieuzer overdenken. Mm -hmm. Maar bedoelt u? Ja, u zegt zonder dit Europa? Euh, bedoel, zou u nou dat klinkt een beetje bedampt niet? Zou u niet beter kunnen zeggen zonder dit Europa, met deze leiders? Ja, ik weet niet of het aan de leiders ligt of aan de structuur. Dat ja. weet ik gewoon niet. Nee, ik, wil wel al, ik wil wel een land spreken voor uh, de actieve politici... Uh, hier in Nederland en in Europa. Nou, laat allemaal... ik even, u even onderbreken. Eén voorbeeldje, de Financial Times van vanmorgen. Om maar één grote leider waar wij last van hebben uh, te noemen... waar grote schulden zijn. Berlusconi. Daar wordt door deze krant, een van de meest invloedrijke kranten... Uh, gezegd, uh, ga, alsjeblieft, ga... Onmiddellijk. Dat zegt nogal wat. Met dit soort leiders hebben wij allemaal te maken. De, met dit soort leiders is onze portemonnee in het gevaar. Ja, ja. Ik, ik vind dat Berlusconi eh, niet mag worden genomen... Eh, als een gemiddelde van onze politieke leiders... voor wie ik toch een land wil breken. Want nou ja, hij het, zit wel steeds aan tafel bij die grote jongens. Dat, dat is volstrekt juist. Ik breek der, derhalve toch een land voor die politici. Eh, omdat eh, het reuze makkelijk is eh, om vanaf de zijlijn... en daar zit ik nu ook... Uh, politici te bekritiseren. Zeker in Nederland. Als wij om leiderschap vragen, dan kan ik u op een briefje geven dat als leiders werkelijk gaan leiden, Nederland te klein is. Dan zijn alle ja, talkshows weer gevuld met mensen die zeggen, maar dat hadden we niet bedoeld. Nee. Uh, met andere woorden, uh, mensen, politici, die met hun voeten in de modder staan, die met hun, hun, hun, om het wat ondiplomatieker te zeggen, met hun poten in het bluswater staan, die iedere dag beslissingen moeten nemen. Ik heb ook deel uitgemaakt, een aantal, aantal jaren, uh, van dat soort politici. Die realiseren zich dat besluitvorming in zulke crisissituatie buitengewoon veel moeilijker is... dan het vanuit een goed verwarmde studio becommentariëren uh, van die gebeurtenissen. Ik zeg dus, uh, uh, uh, meneer Boman, met u, dat Berlusconi niet het type leider is... wat Italië of ons uit de brand zal helpen. Maar ik vind wel uh, dat, als ik nou iemand anders mag noemen... een Duitse bondskanselier als mevrouw Merkel tot nu toe in moeilijke omstandigheden... op een buitengewoon ja. adequate manier... Europa uit de chaos probeert te sturen. Nou, dat is een uitzondering. Daar ben ik dan blij dan veel erger. op. Ja. Ik vind dat Rutte ja. en de Jager zich uh, in, in dit hele debat... ook op een uiterst verantwoordelijke manier gedragen. Ik vind dat de Partij van de Arbeid zich tot op heden... op een uiterst verantwoordelijke manier gedraagt. Maar die, die zit gedragen. niet in het kabinet, bij mijn weten? Pardon? Die zit toch niet in het kabinet? Nee, maar, ja, maar wel ik belangrijk. zeg... De Partij van de Arbeid gedraagt zich in het Europa-debat... Uh, op een verantwoordelijke wijze door de natuurlijke oppositieneiging niet te laten prevaleren... maar door te zeggen in het belang van Europa en van Nederland... tot op heden althans steunen wij Rutte, ja. Rutte de Jager. Het is allemaal wat gecompliceerder en ja. moeilijker dan ja, het op en, een zonnige zaterdagmorgen lijkt. En ook niet erg stabiel. Ja. Want uh, de, de huidige coalitie en met de gedoogpartner is natuurlijk weinig stabiel. Als deze coalitie het eigenlijk moet hebben van de steun van de oppositie... is er dan niet iets fundamenteels mis, meneer Kuijker? Ja, er zit natuurlijk iets structureel zwaks in onze regering op deze manier. Dat is ook zo. Telkens dat zoeken van meerderheden. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de crisis ook te groot... om een minderheidskabinet te hebben. Maar goed, het is nu eenmaal zo. Ja, dat dat ja. zegt u over de situatie in Nederland. Het ja, is eigenlijk te groot voor de ja, Meneer Kuiper, maak u even nou, een verhaal? En, dus de crisis is, is zo groot dat je inderdaad stabiele besluiten moet kunnen nemen uh, in Nederland. Maar even naar die, naar, naar die mensen. Je moet natuurlijk altijd de mensen in verantwoordelijke posities steunen. Dat zal ik ook altijd doen. Maar het is wel zo, er wordt steeds het beeld gebruikt... we moeten nu het huis in brand we blussen. Dat betekent dat er altijd wordt gekeken naar de korte termijn... wat onmiddellijk moet gebeuren. En ik heb ook ongelooflijk veel respect voor wat mevrouw Merkel... Heeft gedaan, dat is niet uh, licht. Alleen, we moeten nu wel gaan nadenken over de langere termijn. Hoe, hoe moet dat verder met Europa en met de euro? En ik denk dat je een paar stappen terug moet doen en je ook de vraag moet stellen. Ook met betrekking tot de Euro, bijvoorbeeld, onze munt. Zouden we nu, als we nu de euro zouden invoeren... dat doen met dezelfde groep landen die die munt nu ook voeren? Ja, maar je bedoelt die... gewoon, er, er moeten een aantal landen uit? Dat bedoel ja, je eigenlijk? Dat is de discussie die in de ja. samenleving wordt gevoerd. En die moeten de politici gelukkig. ook gaan voeren. Maar ja. wat, wat, wat zou u... Uh, nou, vindt u dat ook, kijk, dat die landen er dan uit zouden moeten? Uh, uh, landen zullen dus uh, dat zelf over beslissen. Maar ik vind wel dat... Laten we zeggen, ook onderdeel van die... Dat, dat kijken naar de lange termijn zou moeten zijn... dat een aantal landen in Europa zich, ook zegt... dat ontwerp van Europa nog eens ter hand neemt. En, en mm -hmm. dat zou kunnen betekenen dat je zegt... Ja, dat we zouden een gezondere, kleinere eurozone dat hebben. Dat zou uw voor kunnen zijn. Terwijl we wel een, een, een grote Europese gemeenschap houden. Maar dat zou wel, als ik u zo hoor, uw voorkeur zijn. Ja, Eigenlijk ik, die landen die ik, het niet ik aan Ik merk kunnen. aan mezelf dat ik daar aan begin te denken. Ja. Ja, ja. Mevrouw Dupie? Ja, ik wou juist een pleidooi houden voor de huidige situatie... waarin de regering inderdaad niet zwaar gesteund wordt. Hm. Nog in de Eerste, nog in de Tweede Kamer. Maar het maakt wel... Uh, het, het noodzakelijk voor de regering om zich met een heleboel partijen te verstaan. Mm. En ik vind dat juist in een crisissituatie heel goed. Dat ja. er niet zonder meer een machtswoord uit het kabinet kan komen, maar dat dat machtswoord altijd genuanceerd wordt doordat er meer partijen moeten dragen. Ja. En ik moet zeggen, we hebben nu een, uh, ruim een jaar dit kabinet en ik heb in de Eerste Kamer gezien hoe het werkt. Het werkt. Ja. Want uh, er zijn allerlei zaken die erdoor ja. komen waarvan je denkt, oh, oh, hoe moet dit? En dan is het toch weer zo dat... dat een andere partij van wie het niet verwacht... of D66, ja. of PvdA... of de ChristenUnie ineens zegt, ja, of GroenLinks. Hé, hey, ja, hier, hier gaan we in mee. Ja, maar, dus dat ja. vind ik prima. Ja, maar er is maar... toch ook iets raars... In, in die constructie van dit kabinet. Want wat is nou het belangrijkste onderwerp... in de politiek op dit moment? Dat is de crisis in Europa. En daar wordt naar oplossingen gezocht. En één partij die die coalitie mede overeind houdt... moet helemaal niets van het Europa ja. hebben. Is nou, dat nou ja, niet raar? Dat is, ja, het is, is raar, maar... Ja. Nou, democratie ja. is democratie. Democratie is raar. Nee, democratie oh. is helemaal niet. Maar dat leidt tot dit soort situaties. Maar dan moet je ook ja, maar vindt bang... u het een gezonde situatie? Nou, als... luister, um, ik zie hoe Ronald Plasterk uh, opereert. Financieel en die voelt zich financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Die compenseert dit in, in zekere zin door. Je uh, speelt wel een beetje konstelijk... kabinetje. Nou, dat mag. En waarom niet? Ik doe, laten we het uh, nou niet zo doen alsof de regering een heel iets anders is dan de Twee Kamer. Dat is wel de bedoeling. Ja, het is wel de bedoeling. Maar zij hebben toch ook iets gezamenlijks als verantwoordelijkheid. Dus dat, dat, ik maar, wil die tegenstelling niet zo zwaar Maar als we het nou hebben over het democratisch gat... en het begrip van de burger voor dat wat er in Den Haag of in Brussel gebeurt... dan zou je hiermee toch kunnen zeggen... dit leidt tot een enorm onbegrip. Want wie begrijpt het nou nog als een coalitie... in het zadel wordt gehouden door de oppositie? Dat nee, is toch prachtig hey, ja ik, ik, ik ben toch prachtig. het met Helene Dupuy eens. Uh, we hebben de coalitie die we hebben in deze gedauwconstructie toegegeven. Dat is een uniek in de Nederlandse historie. Maar als je ziet hoe het debat zich ontrolt... dan vind ik dat helemaal niet slecht of nadelig voor de democratie. Nou ja, laten we, laten we dan een ander geval van deze week er even bij nemen. De kwestie Mauro. Ook natuurlijk iets wat heel veel mensen heeft bezig gehouden. Daarin is toch de coalitie op een gegeven moment... min of meer gegijzeld door nee, de, toch? de gedoogconstructie. Nee, nee, vindt u niet? Mauro was in 2007 al uh, helemaal uitgeprocedeerd. En... Uh, ik, ik heb er bovenop gezeten, ik ben een jaren voorzitter van de commissie uh, leeftijdsonderzoek, uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers geweest. Mauro was niet alleenstaand, hij was wel minderjarig, maar hij was geen asielzoeker. Mauro had geen titel om te blijven. En door de mediadruk en allerlei andere druk is hij er nog. En dat is eigenlijk voor het kind zelf dramatisch natuurlijk. Maar ik, ik vind dit een volkomen scheefgetrokken debat geworden. En uh, De Kamer is er ook niet voor. Om in, de Kamer is niet de rechter. Dit de de rechter heeft hier gesproken en duidelijk gemaakt wat de bedoeling is. En ja. nu gaat de Kamer daar als een ja. wals overheen. Ik vind dat nou ook heel slecht. In de, dat vind ja. ik nou echt slecht. In. Nee, ik Hoe Tres vond u had dat? Van de week is gezegd dat dit geval ook wel blootlegt... dat er natuurlijk iets heel schrijnends aan de hand is... Hè, met die minderjarigen uh, die hier zijn... Uh, uh, in dit geval je, uh, scheur je toch iemand van zijn gezin los. De, en dus, daar de familie er... heeft hem op het vliegtuig gezet. Ja, maar hij is opgenomen hier in het ja, gezin. Die hebt acht dan, jaar he? voor ja, hem ja, gezorgd. Dat is een nieuwe moeder als het ware voor hem. En dat trek je hem ook weer van Hij heeft een moeder. Ja. We doen ja, ja, het doen hier ook om, wat uh, de, hier is een gezin ontstaan waar de jong onderdeel van is. Hij is helemaal in Nederland, zeg maar, uh, cultureel aangepast. Hij spreekt aangepast. nog Portugees? Ja, nou, hij dus hij nou ja, nee, is tweetalig. Kijk, waar het natuurlijk om gaat is dat het iets blootlegt. Is dat wij natuurlijk heel schrijnend aan het doen zijn. Als we dan zeggen: je bent 18, oké, okay, en dan moet je nu terug. Ja, Terwijl, maar als je, je durft, ja. en als inderdaad het, als het, als het, als het CDA van de week inderdaad zegt van: we willen toch een manier zoeken om hem hier te laten. En daar waren ze heel blij mee dat hij dus nu die, dat studievisum krijgt. Nee, maar hij is helemaal niet goed genoeg voor een studie. Nee, maar oké, okay, dat was dan de escape. En dat iedereen zegt, nou ja. oké, okay, dat is dan tenminste nog iets. Maar dan moet dat wel betekenen dat je dat beleid wilt herzien. Was probleem... je, als je Legt dit het meent, niet... dan moet je het beleid ook willen herzien. Legt het niet bloot dat het beleid dan ja. niet klopt? Dat, dat, precies. Dat is, de de Ja, de beleid in het beleid is wel goed, maar men houdt zich er niet aan. Even de hoopschrijver, u vindt het beleid Mao niet goed. Dat was natuurlijk A, de gigantische druk op mediadruk die er werd opgebouwd. Probleem B, of misschien A... Was dat Mauro een CDA-probleem werd, intern CDA-probleem? Dat maakt het allemaal nog ja, veel erger. Veilig, ja. Als je, zeg ik met uh, Kuiper, deze situaties wilt voorkomen, dan moet je niet als Kamer individuele gevallen gaan beoordelen, met alle gedoe van dien, dan moet je de regelgeving veranderen. Als je vindt dat ja. dit geval te schrijnend is, ja. als, je, als je dat vindt, ja. daar kun je over discussiëren. Ja. Dan moet je de regelgeving veranderen. En dan moet je niet uh, ja. een enorme show ervan maken uh, rond één persoon. Maar, want ja, want uh, ja, is. het is ja. voor die jongen... Is maar maar de regelgeving veranderen, dat is dan juist de gijzeling... waar we het zojuist over hadden... die niet mogelijk is door de gedoogpartner PVV. Nee, die regeling is uitstekend. Je, maar bij elke regeling zijn er grijze gebieden. En dan is het maar hoe je daar binnen opereert. De, wat mij betreft, het is, een, het is een heel ander onderwerp. Maar ook bij, ja. bij euthanasie geldt De regels zijn helder. En er kan veel meer. Uh, en andere dingen dan, dan mensen denken. En het is eigenlijk hier omgekeerd zo. Die, die asielregels die zijn oké. Okay. Die, die zijn trouwens ook van onverdacht linkse huizen. Dus wat, hè, wat kan daar fout aan zijn? Onverdacht ja. linkse ja. huizen zelf. Dus dat bestaat niet. Ja. Ja, bestaat ja. het. Dat en uw ja. woorden, wat nee, kan daar fout nou zijn? Ja. Nee, ze zijn mild. Dus ja. Nederland is nog altijd heel royaal. Als, zeker als het onder de minderjarigen gaat. Uh, dus uh, de, de ho regels hoeven Helene, niet van Maar Het is niet. een hele kleine groep. Waarom kunnen we daar niet een bepaalde regeling voor treffen? Er wordt er nu een initiatief voor genomen? Zou je dat steunen, het initiatief wat nu... Nee, ik, ik, ik vind het, het, het is een kleine, kleine groepje. Dit is oplosbaar. Doen. En als je zegt, we willen die gezichten op zo'n manier niet... Het He, heeft dit heeft niets met de PVV de... te maken, maar alleen ja. maar met mezelf. Weet ik je, weet ik hoe het, de regels ik, zijn, ik vind dit niet oké. Ik vind het, ja. okay ik vind het, vind het okay. toch okay. goed dat er een gezicht in de media is verschenen. Het gezicht van Mauro... He, ja. En ik vind het goed van de Nederlandse politiek... dat het nog aandacht ja. kan hebben voor één enkel individueel ja, geval. Het niet dat niet, dat ik het ons beroert. Ja, okay. ja, maar goed, nou we goed. gaan nu niet het Mauro Circus hier weer het nieuwe, opnieuw op, optuigen. Maar en het is wel een element natuurlijk wat uh, onrust in de politiek uh, uitstraalt. En waar mensen misschien ook niet helemaal van begrijpen... waar staat die politiek nu. Maar met name dat woord onrust... Dat gebeurt ook ten aanzien natuurlijk van dat grote onderwerp, de euro. Is dat iets wat uh, u heeft er, meneer er iets over gezegd in de, in de Eerste Kamer vorige ja. week... bij de algemene beschouwingen, de politieke beschouwingen? Uh, een politieke crisis, vertrouwenscrisis. En, en dat kan misschien een voorbode zijn als we te lang in de vlek wrijven. En dat doen wij dus nu ook voor ja. deze ochtend. Uh, grote sociale onrust. Is ja. dat een vrees, echte vrees die u heeft? Ja, ik denk wel dat als die uh, kloof... Tussen burgers die de gevolgen van de crisis gaan merken hè, en een politieke elite die bezig is ergens in Europa iets te doen. Als dat, maar, hè, met gevolgen, steeds maar weer voor die burger. Dat het tot sociaal onderscheid. We, we zien dat natuurlijk nu in Griekenland en in, in Spanje en ook in Portugal. Uh, maar dat kan zich uitbreiden over de, de hele Europese ja, ja. Unie. We, en, moeten dus, we moeten dat dus... Ja. Maar kijk, die, dat, die onrust en dat wrijven die vlek... en dat, en dat gebrek aan vertrouwen is natuurlijk veel breder. Ik denk dat het een onbehaag is in de wereld zoals hij geworden is. In een, een globaliserende wereld... waarin we als individu nog maar heel weinig te zeggen hebben. Heel weinig, op een heel beperkte manier onze eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. En dat vertaalt zich in dit onbehaag. Ja, maar dat is en, een, een heel breed probleem. Dat is een heel breed niet probleem. Een Nederlandse maar, maar probleem. Maar ik denk dat je hier ook dan de stappen terug moet zetten... En moet zeggen van hoe komt het nou dat mensen gevoelen dat ze geen grip meer hebben op hun wereld? En we hadden het net over de nationale staat. Uh, en ik vind het heel opvallend dat op een of andere manier keert hij weer terug. We zien dat ook binnen Europa... wie heeft de banken gered? Dat zijn de nationale staten, die hebben dat gedaan. Ja. Dus je moet weer, weer leefeenheden creëren die mensen herkennen. Meneer de hoopschrijver, u heeft daar nog niet zo lang geleden... een uitvoerige reden over gehouden. Het onbehagen van mensen, het gevoel van onrust van mensen. En heeft ook alles te maken met veiligheid... of afnemende veiligheid in de wereld. Ja... Dat is, dat, is, dat is juist. Uh, ik denk dat, als ik het iets mag veralgemeniseren... Uh, dat je ook moet constateren dat de afstand tussen de politici uh, en de burgers... niet zoals velen uh, altijd beweren te groot is geworden... maar misschien juist te klein is geworden. Ik ben een aanhanger van datgene wat Anton Zeiderveld, emeritus hoogleraar sociologie in Rotterdam daar vaak over heeft gezegd. Die kloof is ook door de grote invloed van sociale media zo klein geworden. Die politici worden zo intensief op hun nek gezeten, iedere minuut van iedere dag, dat bij hen wel eens uh, de neiging ontstaat om die afstand niet te nemen uh, en om niet meer besluiten te durven plegen die uh, noodzakelijk zijn en waar politici voor zijn ingehuurd. Maar wat bedoelt hij? De bedoelt grote eigenlijk... lijnen betreft. Ja, maar hij bedoelt ook impopulaire maatregelen. Ook Impopulaire maatregelen, kijk. De sociale media hebben tot gevolg, en dit heb ik ook in de 5 mei bevrijdingslezing waar u naar aan refereerde, gezegd. Sociale media hebben ook tot gevolg dat iedereen, iedere burger, selecteert veel makkelijker uit de media datgene wat hij of zij wil horen. Je kunt heel selectief bij je favorieten op het internet zetten, of op Twitter, of op Facebook. Wat wil je zien, wat wil je horen? Hoe extremer, hoe beter vaak een, een stevige, ongezoute mening uh, is, is, is, is wat nog telt. Ja. Uh, die politici worden daar permanent mee geconfronteerd. En ook uh, toe uitgedaagd. En zeer uitgedaagd door, door de burgers. En ik denk dat als je die kloof, ik gebruik het woord bewust weer wat groter zou maken. En als politici, en ik zeg nogmaals, ik breek een lans voor politici. Want het is een van de moeilijkste banen, het moeilijkste vak... wat er ongeveer bestaat, politicus zijn en, en, en besturen. Zeker in Nederland. En ook, en lastige ook, ook in Nederland, maar ook elders. Zeker in Nederland. A, als die, als die politici, even een extra aantekening van. In, in, in, in staat, ja, dat is waar. In, in staat zouden zijn uh, om, om zelf ook wat meer afstand te nemen... Nee, neem nou zo'n zaak, Mauro. Iedereen springt al ja, ja. die politici. Dit is, dit is voor, en er is geen ja. millimeter ruimte meer voor welke nuance dan ook in het ja. debat. Ja. Want ja. bijvoorbeeld de ja. discretionaire uh, uh, bevoegdheid die de minister heeft... daar was geen sprake meer van natuurlijk. Want enige nee, discretie dat over... kon niet meer. Volstrekt, volstrekt onmogelijk. Bovendien hadden voorgangers van Leers al besloten... dat ze die discretionaire bevoegdheid niet zouden gebruiken. Ja. Hebben, maar ja. Ja. Ja. maar die ruimte Spanien. is dus heel klein. Die is vrijwel nul. Ja. Maar ik wil toch een tegengeluid geven. Want we hebben alle... Onderzoek ...zien we voortdurend langskomen over hè, hoe gelukkig mensen zijn... ...hoe goed een samenleving is. Nou, Nederland zit nu op de derde plaats qua uh, prettige samenlevingen. Ja, als je de Telegraaf leest, denk je... ...hoe is dit een godsnaam mogelijk? Maar ik denk dat het wel waar is. Er gaat ook nog een heleboel heel goed in Nederland. En ik, ik ben altijd bang... dat, dat de, de noodzakelijke taak van de media... om het ongenoegen uh, weer te geven... en ook uit te vergroten... dat dat een beeld creëert van onze samenleving... dat eigenlijk niet klopt met de werkelijkheid. Ja. En dat... Uh, dat er veel meer mensen zich best oké okay voelen in Nederland. Ik heb wel te doen met de mensen mm. die uh, ja, met twee huizen zitten en die niet verkocht verko nou, kunnen worden. Het zijn maar... ook mensen zonder huis, hoor. Maar ja, er zijn, zijn ook helemaal mensen zonder huis. Maar ik doe uh, de gemiddelde welvaart in Nederland is nog altijd helemaal niet slecht. Nee. We zullen de, de, de broekriem aan moeten trekken. Maar, en dat is voor sommige groepen veel vervelender dan voor anderen, dat, dat besef ik heel erg goed. Mm. Want het is natuurlijk een hele groep mensen die ja. heeft er helemaal geen last van. Nou ja, maar maar die, so die sociale onrust waar, waar Kuiper het over ja, had... Vinden jullie hem nou zo goed? Ja. Nou, ja. misschien Mag ik ja. nog niet. Zit er nou binnen. Maar... Op De Hoop Scheffer, hè, die zegt van... Oké, okay, die kloof is misschien wel heel erg klein. Het is natuurlijk waar, als je ook kijkt naar de journalistiek... die zit politici op de nek. Ja, is maar goed maar, ook. Maar mijn vraag aan jou is dan zie je dan niet... dat het misschien zelfs een soort compensatie is... voor ook een, ge een breed gevoel van, gevoel van onmacht. Hè. Jullie politici moeten het oplossen... We zien grote wereldproblemen, maar we zien tegelijkertijd ja, de ik? onmacht ja. om, om stappen te zetten. Dat heeft ook met Europa te maken. Als ik kijk naar het gedrag van onze regering met betrekking tot de eurocrisis. We sluiten ons natuurlijk aan bij Duitsland. Ik zeg helemaal niet dat het uh, niet verstandig is. Maar je merkt wel ook in onze debat in de Eerste Kamer. Hè, we hebben het de debat gehad vlak voor die eurotop. Ja, je kunt eigenlijk samen weinig constateren. Ja, maar... En er is zo'n onmacht in die hele situatie. Het gaat mij aan het hart als ik zie hoe Nederland zich dan opstelt. Ook zoals nu weer. Wij gaan straks dus weer die garanties geven. We geven nu enorme garanties hè, in dat noodfonds. En we worden niet eens bij de G20 ja. uitgekomen. Maar, ja. maar ja. laten we even teruggaan naar die, ja? naar die sociale. Uiteindelijk is de vraag hoe gelukkig mensen zijn. Wordt niet bepaald door hoeveel banken wij nu weer moeten redden. Ten koste van het geld van de burger. Dat is absoluut zo. Maar waar het over gaat is of mensen het fijn bij elkaar hebben. Of de gezinnen goed functioneren. Ja, dat klinkt ontzettend Nee ik denk er ook aan. Ik ben daar erg blij mee met het woord gezin. Ja, en dat mensen goede relaties met elkaar onderhouden. En zo slecht vind ik dat niet Maar het is natuurlijk wel zo dat onder invloed van de crisis. En dat zien we nu. Bijvoorbeeld in Griekenland. Mensen kunnen daar hun huur niet meer betalen. Krijgen daar geen ja, salaris meer. Ja, ik heb meer. twee reacties er zijn zijn ook, ook mensen die, die uh, nou, allerlei rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat gaat toch tot ja, onrust. Maar, maar en kijk, met een gemeenschappelijke vijand kan een gezin ook de rijen sluiten. Dat is de ene he, optie. Dat je zegt, nou we staan maximaal onder druk. We hebben geen geld. Ons huis wordt onder ons weg verkocht. Dat lijkt me allemaal vreselijk. Het kan, het kan ook betekenen dat je de rijen sluit als gezin. Het andere is dat het mensen uit elkaar drijft. Dat kan ook. Ja, de, dat, dat weet ik niet hoe, hoe dat nou, gaat. Wij zijn juist nieuwsgierig naar, nou, met name ja. vanuit dat begrip sociale onrust. Waar leidt dit toe? Want we hebben het over een eurocrisis, een, een, een, een financiële crisis, wat voor crisis al niet. Maar uiteindelijk lezen we vandaag ook in alle kranten: feitelijk is er alleen vooral een. Politieke ja, de pan groeit onder druk. Hè? Op het moment dat je als gezin belaagd wordt door de buitenwereld, denk ik ook dat je misschien bij elkaar hel zoekt. Ja. Het is een, vertrouwen, het is een vertrouwenscrisis. Ja. Uh, boven alle eurocrisis is uit. Uh, is het woord wat ontbreekt in Europa is vertrouwen. Dat is vertrouwen dat de politieke leiders, uh, ik zeg nogmaals, die het zeer moeilijk hebben, in staat zullen zijn om die besluiten te nemen die nodig zijn om uit die crisis te geraken. Geef ze, zelf een, een, een, een, een antwoord op de vraag... waardoor, het staat vandaag ook weer in de aanleiding van die topbijeenkomsten... in Cannes in de kranten, er is weer niets besloten. Commentaar geloof ik vandaag ook van de NRC. Weer geen besluit. Waar komt dat dan door? Nou, dat komt uh, A, door uh, het feit dat deze G20-top in Cannes... natuurlijk totaal is overschaduwd... en alle onderwerpen totaal zijn weggedrukt door het Europese probleem... door het probleem van de euro... waar de Chinezen evenzeer belang bij hebben als Amerikanen. Niemand heeft er belang bij dat Europa in elkaar stort, dat als het de euro in elkaar nee. stort. De Chinezen willen graag naar Europa exporteren. De Amerikanen zijn belangrijke handelspartner. Die eurocrisis heeft alles uh, gedomineerd. En daarom waren besluiten waarvan ja. u en ik zouden willen zeggen... die zijn nodig, waren totaal en volstrekt onmogelijk. Ja. Maar, en, en die sociale maar, onrust, want daarvan wil ik toch ja, daar graag ik niet, daar uw reactie op hebben. Ik, daar ben ik niet Zit zo daar... geweldig bevreesd voor. Want ja. ik zeg dan met mevrouw Dupuis neem me niet kwalijk, maar we leven in een samenleving... Eh, die als je eens om je heen kijkt in de wereld, en dat heb ik nogal wat gedaan... Uitzonderlijk harmonieus is. Ja, mogen we uitzonderlijk heel zijn. rijk ja. is. Ja. Uh, uh, ja. Veel meer samenhang vertoont dan vele andere samenlevingen in de wereld die je kent. Dus laten we nou ook alsjeblieft onrust... niet overdrijven. We neem nou niet, de maar... Tweede Wereldoorlog? Laten we nou 70 Oei, jaar gaan Don't nee, the war. Maar ik wou zeggen, volgens mij is dat een veel existentiëlere crisis dan mensen nu uh, doormaken. Natuurlijk is geld heel erg belangrijk. Maar volgens mij is het nog belangrijker als je lijf en leden uh, niet uh, vrijwillig door uh, anderen tegen jou zit. Zi door anderen kunnen worden prijsgegeven. En ja. dat je niet gefuseerd kan worden, uit je huis gehaald kunt worden. Dus ik, ik denk dat de mensen... U doorstaan de crisis. niet, niet overdrijven, ja, zegt u daarmee. Ja, ja. Meneer Kuiper, heel even, want uh, u heeft deze week wel nog voor uh, onrust gezorgd. Want u wilt uh, dat het kabinet een commissie in gaat stellen... die de hypotheekrenteaftrek uh, gaat onderzoeken. Ja. Het H-woord. Nou, als het één ja. woord is wat in Nederland voor onrust zorgt... dan is dat het wel. Nou, ik denk het niet. Uh, ik, ben natuurlijk ook, ik heb ook geconstateerd dat eigenlijk direct al de volgende dag... een soortgelijk geluid kwam, klonk van de Nederlandse bank. U werd uh, bijgevallen door, door de nieuwe Want nou ja, hij had het denk ik al voorbereid... Dus <laughs> voordat, de, voordat de motie in stemming kwam uh, dinsdag. Ja. Maar kijk, hier is natuurlijk een heel... Serieus punt ligt hieronder. Ja, maar ik breng vooral in herinnering wat de premier gisteren nog een keer zei: daar gaan we helemaal niets aan veranderen. Nee, ja, kijk, dus uh... dat, dat, dat kan hij niet volhouden. Want hij, hij heeft geloof ik gezegd: ik ben het niet mee eens. Maar hoe kun je dan nou met een feitelijke analyse. Die volgens mij dwingend. is, Hoe kun je daarmee.? Dat gebeurt niet al jaren. Iedereen die en dan, vindt. heeft meegenomen. We zijn, of zijn voor het, uh, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Maar. Uh, de wij nemen even van, de huursubsidie ja, dan mee. He. Dus dan dan het hele. Ook. Het, het hele plan ja, maar deze motie. Die, die, die ja. ging dus alleen even over de hypotheekrenteaftrek. We, nou, we hebben een woonvisie gekregen wij. van dit kabinet. He, dus, en daar staan dus ook al dingen in. Ook over huren. Maar op het punt van het kopen. heeft het kabinet gezegd. Nou, daar doen we dus helemaal niks aan. En dat is een stilstand. die schadelijk is. En Onverstandig is. Ja, Met voorspelt ongerustheid. Nee, ik. dat is helemaal niet waar. Nee, dat, nou, nee, dat is zo'n leeg mij hier argument. Een tafel dat, het nee, <laughs> dat is zo'n uh, leeg ja. argument. Want je, er zijn inderdaad boeken vol over geschreven. Dat zei de premier. Maar je kunt het natuurlijk op een hele getemporiseerde manier Ja, maar heeft hij heeft daar geen boodschap aan, invloed. zegt hij steeds. Ja. Ik doe het niet. Ik vind dit politieke ideologie. Ik constateer dat de CDA dat ook altijd zegt. ja. ja. ja, het. ja maar dit is politieke ideologie die wel buiten onverstandig is in ja, de huidkomst. Er zijn ontdek. heel veel dingen nee, onverstandig. Kijk eens, de banken die zijn kwetsbaar. En dat is wat Klaas Knot deze week heeft gezegd. Die banken die zijn kwetsbaar. Als de rente stijgt, of als de prijs van de huizen dadelijk om een mensen de problemen de banken moeten opvangen. Die hebben het kapitaal niet, die moeten naar Europa. Daar is het kapitaal. Hypotekerrenten nou ja, is eigenlijk begin een groot maar gevaar, zeggen we daar Aflossingsvrije hypotheek, Er, kan best, er gebeurt al altijd een en een nou ja, ander. Hoor. Je kunt niet zomaar eindeloos door hypotheek. Laat dat dan ja. gebeuren. Ik, dus ik, laat er een plan komen nou ja, laat, om dit, dat, dit dat, te dat gaan doen. Dat zijn dingen die, wat mij betreft, heel goed bespreekbaar Nou, Mooi. dus zijn. Laat dat dan gebeuren. Maar, maar ik, ik wil ook de, de die dan de meteen ter discussie. Zijn. Het moet één groot pakket ja. worden dat de hele woningmarkt vlot. En dat is nu niet zo handig. Dat is ongevaarlijk. Dat heb niemand gezegd. Zou het te zou niet zijn. Zou terugnemen. Nee, Ik neem niet terug, maar het is niet zo handig. Ik ook nog even naar u, meneer De Scheffer, Want u, u zat een beetje uh, te lachen toen u zei... ik hoor dat het CDA dat ook vindt. U, uh, mag wat u betreft die hypotheekrenteaftrek... wel besproken worden? Ik heb geleerd in een lange politieke carrière... dat het woord timing in de politiek... met een hoofdletter moet worden geschreven. Uh, en ik uh, vraag mij af of in de huidige financiële economische situatie... Ik ben het in dat opzicht met de voormalige bankpresident Naud Welling eens. Die heeft gezegd, het is onmiskenbaar zo, dat ben ik met Kuiper eens... dat de woningmarkt, niet alleen koop, maar ook huur... dat de woningmarkt onderwerp van discussie moet zijn. Ik stel alleen wel een ernstige vraag aan mezelf en aan anderen. Moet je nu eh, op het, in het dal van een grote financiële economische crisis aan deze discussie beginnen. En dat vind ik minder verstandig. Nou, maar ik dat geeft ik de onrust aan. Ik vind Amen. ook dat uiteindelijk <laughs> uh, uh, nog Rutte... Nog het CDA er aan zullen ontkomen dat die discussie op een bepaald moment gevoerd ja. moet worden. Ik vind alleen dit niet het juiste Ik goed. hoorde vanochtend wel, ik ja. op de radio, was, was geloof ik een citaat van zes jaar geleden. Ja. En toen zei die, of acht jaar geleden, toen zei hij precies hetzelfde. Ja, ja, ja. ja. nou ja, ja, het dat kan dan we wel natuurlijk een, wel doorgaan het met ja. het woon. Maar eigenlijk. Denk nou eens aan de starters en de jonge ja, mensen die woningen zoeken. Die ja. kunnen niet wachten. Nee, het is wel een onderwerp, in ieder geval, waar we nimmer over uitgesproken raken. Dat staat wel vast. We zijn alleen wel hier uitgesproken. wou u nog heel kort iets over het CDA zeggen, meneer Opscheffer, dat we dat niet vergeten hebben. Ik heb veel niet zeggen wie de leider moet worden. Ik nee, nee, want ik hou mijzelf, zoals okay. u heeft gemerkt, okay. op gepaste afstand. Ik nee. ja, okay, nee, nou, wil het niet gaat... behoren tot degene die, die permanent uh, de, huidige, de huidige leiding lopen te bekritiseren. Wie is dat dan, de huidige leiding? Ik hoef geen namen te noemen. Nee, we zijn nee, maar een hele oh, De huidige leiding? Ja? Nou, u, u weet wie dat zijn. Dat zijn nee, de Van Verhagen, Buma en mevrouw Petro. Ja, Een driekoppige leiding. Een drie leiding, blijft ook voorlopig. Maar ik ben alleen voor u als ik zeg dat die Precies. mensen er een zootje van maken. Dat zeg ik niet. Dan dus oh. ben ik minder interessant. Dus daarom onthoud ik... Oh nee, maar laatste woorden elkaar... zijn niet zootje van maken. Nou, we eindigen toch positief, want uh, we citeren mevrouw Dupuis. Er gaat ook een hele boel heel goed in Nederland. En de heer heeft gezegd een wereld waarin wij leven die toch wel uitzonderlijk harmonieus is. Nou, dat In zo, Nederland? In, nou, in Nederland of de ja, Nederland? Ja, nee, Nederland. in Nederland? Nee, in Nederland. Als ik okay. zie wat er volgende week mogelijk gebeurt uh, door het atoomagentschap, uh, door het atoomagentschap uh, over het Iraanse nucleaire uh, oh, uh, programma, wel. dan uh, krijg ik kippenvel. Maar goed, laten we dat maar, laten we dat maar bezien uh, ja, hoe dat zich ja, verder Ja, maar ik wou zo uh, positief gaan. Ja, nou ja, goed, ah, goed. dan, dan, dan, dan we laat ik deze de laatste de regels voor niet gezet. Dank. Voor okay. uh, uw komst naar onze studio, Helene Dupuis, Roel Kuiper en Jaap de Hoop Scheffer. Wilt u meer informatie over ons programma, ga dan even naar onze website, troskamerbreed.nl. kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending: Roelien Axe en Liesbeth Witteman, techniek: Paul Rijman en Rolf Schreuder. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws, daarna VPRO met Argos. Om kwart over één: tros in bedrijf en wij volgende week weer. Tot dan, dag. Samen thuis, samen tros.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 Goedendag mensen. Hier Kees met de minder fileberichten. berichten. Heeft u op plannen voor het weekend? Nou wij wel. Meubelboulevard, Schoonhuis.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 Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar RegioBank.nl. Koop nu thuis je decembercadeaus met korting tot wel 30%. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.